Je kunt niet in Antwerpen zijn geweest zonder mosselen te hebben gegeten met een pint Geuzebier. Ja, ik heb alleen al gegeten. En nu nog iets. Hoe staat het met je proefschrift? Dat wordt nu echt wel tijd. Ik ben daar nog niet aan toe. Eh, want ik kom hier nog aan toe, want als je te lang wacht is het te laat. Daar ben ik niet bang voor. Ik vind dat je pas proefschrift moet schrijven als je daarin gelooft. Dat kan, zoals de Fransen was aan het eind van hun leven een proefschrift schrijven. Ik vind dat wel elegant. Ik houden er niet van. En von Humboldt. Die is ons door Springvloed ten voorbeeld gesteld omdat hij pas aan het eind van zijn leven alles wat hij wist gepubliceerd heeft. En toch hou oh, ik er niet van. U moet zelf maar weten. Oh, wat heeft het weer eens gezegd?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 Ik voel me voortdurend bedreigd. Als ik me afsla, doe ik het op de verkeerde ogenblik of doe ik doe het te agressief. Nee, ik vind het toch allemaal goed? Ja, jij wel. Nou. Is het dan niet genoeg? Nou, nou het genoeg, maar zo'n dag is er niet minder verschrikkelijk om. <middels>